De moord op een Oekraïns oud-parlementslid maakt veel los in het land. De 60-jarige Irina Faryon werd in Leviv doodgeschoten op straat voor haar huis. Faryon zat in het parlement van 2012 tot 2014... en stond bekend om kritiek op het gebruik van de Russische taal in Oekraïne. Zo had ze er openlijk moeite mee dat Oekraïnse militairen Russisch spraken. President Zelensky zegt in een reactie dat iedereen die verantwoordelijk is voor deze aanval... volledig ter verantwoording zal worden geroepen.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 In een woonwijk in Helmond is gisteravond een serval ontsnapt. Een serval is een middelgrote katachtige met gestippelde vacht die normaal gesproken in het wild in Afrika leeft. Mensen in de omgeving worden opgeroepen om honden en katten binnen of aangelijnd te houden... omdat het dier gevaarlijk kan zijn en 112 te bellen als ze de serval zien. Sinds deze maand is het niet meer toegestaan om een serval te kopen als huisdier. Dan nog het weer. Het is een warme en zonnige zomerdag. In Zeeland zijn er wat wolkenvelden. Het is 27 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. In de loop van de middag meer bewolking vanuit het zuiden. In de avond kans op onweer in het zuidoosten. Morgen kans op een flinke bui en dan wordt het minder warm. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, oud Zandvoort. Voordat we beginnen met onze zesde aflevering... wil ik eerst nog uh, iets rectificeren. Een, uh, op aflevering nummer vijf over het verhaal van Jan Boelen. Een attente luisteraarster maakte onze patent dat er in Zandvoort wel degelijk een straat is vernoemd naar Wim Gettenbach in Park Duinwijk. Dus vandaar dat we dat bij deze even herstellen. Uh, aflevering 6 nu. Waar gaan we naar luisteren in deze aflevering? We gaan beginnen met een column van Kees Tam. Kees Tam is een vaste columnist van NPO1. En we zijn ook erg blij dat hij bij ons ook wilde verschijnen. Hij vertelt ook iets over zijn jeugd in Zandvoort. En als tweede item spreken we voor de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 Welkom. Anders dan uh, bij andere afleveringen zijn we dit keer uh, neergesteken in het Zandvoortsmuseum. En daar is het ook goed toeven. Waar zit u normaal eigenlijk? Dat in weet het, ik. het hdmz, uh, het Hans-Davids Museum Zandvoort, het nieuwe museum. In oh. het centrum van uh, Zandvoort, een schitterend museum. Okay. Maar die hadden we vandaag niet op onze beschikking, helaas. Maar dit is ook prima. Dus, uh... ja. En tegenover mij zit een oud-bekende van uh, Kees van Amstel, Kees Tam... Ja. Um, ik heb je nog meegemaakt bij de radio, lang geleden. ZFM Zandvoort. Zierfm Zandvoort. Ja, zeker. Zandvoort. Een aantal, ja, heel wat jaartjes. Uh... Goedemorgen Zandvoort, ja. Goedemorgen. De, ja, eerst muziekprogramma's en ja. toen langzaam doorgegroeid naar, uh, nou, toen, wat toen nog Café Nuf. Ik weet niet hoe het nu ja. gaat heten, maar... ja. We zitten nu in Hotel in Hoogland. Ja, oh, daar heb, ik, heb ik daar ook nog gezeten? Nou, heel kort, ja. geloof ik. Ja, heb je, maar wat is... Toen ben je bij ons weggegaan, was spijtig, want het was een hele goede interviewer, vond ik, toen al. Nou, het was een groot probleem, want ik ging me ook echt verdiepen. En in die tijd bleven sommige politici bleven weg, want die wisten... Oh, is het Kees? Oh, god, die gaat... Ja, die waren banken, nou, ja. ik, ik kreeg echt wel een beetje bijna dédain voor sommige politici... Ja. Want dan stelde ik drie vragen. En ik dacht, je weet er gewoon zelf geen zak van. Je bent helemaal niet ingelezen. Ja. Ik weet, het was ook anders. Kijk, iemand die het slim deed, was toen uh, toenmalig wethouder van Marlen. Uh, Andries. Uh, oh ja, ik ken ook al zijn zoon. En ik kende Andries. Ja. En Andries deed het veel slimmer. Want dan zei ik, nou, hoe zit het dan met die financiën in dat. En dan zei hij, uh, nou Kees, maar als jij lid 248 hebt gelezen. En daarvan uh, de sub, uh, dan weet jij dat dat anders ligt. En hij wist natuurlijk ja. dat hij het niet gelezen kon hebben. Wat hij weer niet wist was, en het was ook zo, dat Zandvoortse politiek was geweldig. Want ik zat altijd op vrijdagavond in Café de Bierwinkel. Bestaat inmiddels niet ja, meer, boven ja, de HEMA. Ja, boven Bierwicht, de HEMA. Ja. En we hadden op zaterdagochtend uitzending en het gebeurde regelmatig... dat er op vrijdagavond ineens een man met een regenjas en een klein hondje stond. En die zei, Keus, je hebt het niet van mij. Morgen <lacht> krijg je hem van, uh, van de, weet ik veel, Zandvoort uh, of uh, die... Maar je moet hem dit vragen stellen. Hier heb je nou een flop. Okay. <laughs> de informatie. En de volgende dag zag je weer iemand zitten. Hoe weet hij dat nou weer? <laughs> <laughs> dit is toch CFM? Stel, maar van, van de radio. Zit nou ja, en we hebben natuurlijk ooit... Uh, een grote rel en rechtszaak heb ik veroorzaakt. Hè? Weet met je dat niet meer? Eusheer van Nee, dat was met meneer Heino en mevrouw Herben... van de Partij van de Arbeid. Oh, ja. En toen moesten we een beslissing maken. Gaan we ze bij elkaar zetten? Nou, dat wilden ze niet... En toen zei ik: Nee, zet ze maar uit elkaar. Laat maar een uur uit elkaar en dan kijken hoe, hoe de een op de ander reageert. En ik geloof dat een uur later toen, of Gertone of Heino, die hebben toen gereageerd. En er is dan ook een hele rechtszaak uitgekomen. En ik hoorde later dat ik helemaal geciteerd werd in de rechtbank. Waarop de presentator Kees zei: Nou, als het allemaal in de min is geschikt. Maar dat waren wel uh, spannende tijden. Het, het was wel, uh, ja, we, zorgden, we proberen wel in ieder geval. Ik kan je vertellen dat bij te maken. het is sindsdien wel wat gezapiger geworden. Zeg maar. Daarom vind ik het ook zo jammer dat je destijds wegging. Want je maakte wel wat uh, opschudding en wat uh, dingen los. En je was heel kritisch. Het was ook goed. Dat is tegenwoordig een stuk liever geworden. Maar ik ja. snap het ook wel. Van, ja, op een <lacht> moment was je dat ontgroeid. Want wat, wat ging je daarna doen na Goedemorgen? Nou, ik heb geen idee meer wat ik... Nou, willekeurige willekeurig worden. <lacht> je hebt heel veel gedaan. Ja, in de, even kijken, want negentig jaren zat ik nog bij CFM, daarvoor zat ik bij Piraten in Amsterdam en zo. Maar uh, toen rond 2000, toen was er ook een beetje gerommel in mijn privéleven, zou ik maar zeggen. En toen dacht ik, ik moet eens een keer wat anders gaan doen. En toen ging het in 2000 hmm, uit. En toen ben ik in 2002 besloten, had ik stand-up comedy gezien in New York en Londen. En ik ging eigenlijk nooit naar cabaret in Nederland. Maar zo'n man in een kelder met één microfoon en een slecht spotje erop, ja. die daar een stel dronken mannen en vrouwen weet te vermaken, dat vond ik magisch. Ik denk, ja. En ook nog met slimme grappen soms. Ik kwam Comedy storm, jongen. Een man die, die 400 dronken Engelsen die op vrijdagavond uit hun werk komen. Stropdas, om hun hoofd gebonden, allemaal schreeuwen. En die man maakte grappen over filosofie. Ik denk, nou, dit is, je, je tekent je eigen doodvonnis. Maar hij was zo goed, hij won ze. En hij ging op hun armen, ging, ging in de zaal uit. En ik ja, wat gebeurt hier? Het was wat meer ja, rock and roll, maar dan in, in grappenvorm of zo. Een beetje Dacht punk, u? maar dan met cabaret. En dat wilde jij toen ook? Dat vond ik... En toen zei iemand: Nou, je hebt uh, in Amsterdam twee comedy clubs, ga je het een keer proberen? Nou, er stonden alleen maar jonge jongens op die open podium, ik was meteen al opa. Ja. <laughs> en toen heb ik uiteindelijk gedurfd om dat te doen. En toen heb ik drie maanden later, was belachelijk, uh, auditie gedaan bij Comedy Train. En Comedy Train is een bekend comedy geselschap ja. He, ooit opgericht door Raoul Heertje. Nou ja, Jan-Jaap van der Wal. Najib Amhali. Uh, Theo Maas, Hans Theo. Sanne Wallis de Fries. Nu bekende namen zijn daar? Uh, uh, ja, en, en de nieuwe zijn daar. Peter Pannenkoeks En Patrick ja. Alles wat, wat wel grote namen kan hebben. En de, ik werd uh, tot mijn grote verbazing aangenomen. Want ik had nul ervaring. Maar. Uh, en, toen, en dan gaat er een balletje toch wel rollen. Want we zien na een jaar. Uh, maar je doet het schuchtvormen. Maar eigenlijk had je dus wel talent daarin. Want ja, maar het was, het, het, het was ja. totaal van... Ik, ga, ik, vind, ik moet even mijn zinnen verzetten. Het was uit met een relatie en dit. Ja. Ik moet even wat anders doen. Maar de humor zat wel in jou, neem ik aan. Ja, dat wel. Ik kon wel een grapje ja, maken. Maar ik wist niet dat ik het persoonlijk... En toen bij die eerste optredens dacht ik... oh, wacht, toen moesten mensen al lachen. En mensen kwamen naar... wie ben jij, hoe lang doe je dit al? Ik zei, nou, dit was de eerste optreden. Ja, het zal wel weer. Nee, dit was echt mijn eerste optreden. Ja, nou. Kun je zaterdag? Potentie, ja. En zo rol je erin. Ja, ja. Toen nou, toen werd ik na een jaar aangenomen bij Spijkers met Koppen. De, ra de radioversie van uh, Kopspijkers. Zeg, ga ik Ja, was toen de, de radioversie. En daar heb ik zes jaar cabaret gedaan. En daar leer je in het vak. En dan na een jaar komt dit was het nieuws. Die zegt, wil je een keer op proef schrijven? Nou, toen had ik bij de eerste keer de meeste grappen voor Harm Edens in het script. Okay. En dan, uh, oké, okay. nou kom maar even op. En zijn nou, is ja, een dat we dat programma, geloof ik. Ja, het was heel Dat je grap betaald werd in de beginjaren. Ja, ja. Ik, ik, ik, ik weet niet meer. Ja, er en zijn de verschillende de constructies, het ligt eraan. Uiteindelijk gaven ze mij vast salaris, want dat was goedkoper dan nou. mijn uh, Dus dat is, dat is een compliment. Hè. Ja, zeker. Dus, uh, nou ja, en toen, ik wilde eigenlijk, ik hoefde eigenlijk niet zo nodig een cabaretvoorstelling, maar toen in 2000 9, 10 dacht ik, ik wil eens wat langer verhaal. Toen ben ik eerst samen met Rob Urgert. Dat is een man van de quiz, dat programma. was ja? bij de Vaarheid, nu even tot hier, met Niels van der Laan, Jeroen de Woe. Je had dan vier mannen in die zwarte jas. Ja, ja, ja, yes, ja, Nou, daar, uh, daar uh, schreef ik ook voor enzovoort. Alleen Rob die ging toen dat programma maken, dus we konden niet verder. En toen moest ik uh, heel snel uh, een solovoorstelling gaan maken. En dat begon in 2012. Nou, en dan ga je kleine rotzaaltjes en je zit wel eens voor twintig man of voor 40 man. En zeggen, dat is de charme. Maar, wow. <laughs> die het in het Zandvoortse theater ook gedaan. Ja, ja, ja dat, dat Zandvoortse optreden. Ja. Dingen, want we hadden toen een tijdje... Uh, circus hier ja. tegenover. Ja. Ja, ja, cabaret werd door Lana Lemmens toen nog uh, georganiseerd. Ja. Was er. En ik zei, nou, ik ga niet voor Zandvoortse optreden. Dat is, dat is het ergste publiek wat er is. Oh, je vrienden, en binnen en, de, die in de zaal zitten. Dat zag je zitten? We hebben het toch gedaan. We hadden een try-out nodig. En toen vroeg mijn compagnon erop, Urgert in de zaal... Is er iemand die Kees... Uh, niet kent. Ze <laughs> gingen één arm omhoog. Oh. De rest was allemaal, allemaal bekend Want ik weet het zeer interessant voor op de lijst te <laughs> kijken. En die vroegen ook naar de leeftijden bij kaartjes. Die zeiden dit is ongelooflijk. Ze zijn allemaal rond de 40, ja, 41. Dus ja. Het was mijn hele voetbal elftal. Maar het was een geweldige avond. We ja, hebben nog afgesloten in Café 4. Dat was, ja. Ze zeggen altijd dat het heel moeilijk is inderdaad. En je wilde dus blijkbaar ook niet. Ja. ja, ik heb ook Goeie, op, op, het, op het strand opgetreden. Dat was ook zo'n uh, goede doelen ding. Ik weet niet ja. of het de Rotary was of ja, die andere club. De ja. Ja. ja, dat klopt. De Club. ja. Ja, daar ja. gingen cabaretiers je uit ook behoorlijk zwetend vandaan, kan ik je vertellen. Ja, Peter Pannenkoek ook nog opgetreden een keer. ja. ja ik ook goh, goh, zeer ik, ik zeer deed er wel goed in. in de zaal toen al die zandvoerders in de zaal ja ja ja het ja, ja, ja. ja. ja, schorm van de gemeenteraad hier dat, ja. Uh, ja. die klopt allemaal ik van jou dus bijzonder nee, nee je wisselde dan hè je wisselprogramma. Ja. Ja, ja dat is doorgerold en um, uiteindelijk ja ik zit nu uh, dit is mijn derde cabaretprogramma loopt nu nou ja en, uh, vier sterren gemiddelde recensies dus dat dus ik ja, maar ik groeide je... door corona ik groeide net een beetje door naar de middenzalen ja. Ja, en dat is nu al hard uh, gestopt. En wanneer ga je daar weer mee beginnen? Wanneer kan dat weer denk ik? Na de zomer, Hopen, hoop ik. Ja, het staat geboekt vanaf september vol. Maar je programma is klaar. in principe. Ja, nou ja, ik zal het een beetje moeten aanpassen door corona. Ja. En uh, alleen, ik had een thema wat toevallig voor bij corona ook, dat Black Lives Matter. Dat zit er nogal... Ja, dat, dus voordat het liep eigenlijk, uh, had ik dat al in mijn programma. Nou ja. Dus dat is, ja. ik ben uh, actueler dan ik dacht. Uh, ja. Je liep het voor zelfs. Ja, Eigenlijk. maar een paar jaar geleden kwam ook Clickbait, te televisie sketchprogramma ja. en, Is dat uh, nog trouwens? Want ik mis het nu. Is het nou, nog... we hebben net tot uh, december 2020 gedraaid. En dan moet je weer wachten ja, okay. of de Omroep weer een volgende serie wil. Ja, dan maar ik zag weer... geen nieuwe series meer de laatste tijd. Ik heb alles gezien, maar ik kon niks nieuws meer vinden. je de herhalingen, bedoel je? Nee, ja, nou ja, tot november was geloof ik het laatste... Eind november, begin december was de laatste uitzending. Dat nou, is natuurlijk recent al. Ja. ja, zo snel. Uh, ja, ja. Meestal zitten we al een jaar tussen, hoor. Ja. Het is ja. geen meerjarig contract. Het wordt elk jaar opnieuw bekeken of het nog een jaar door. Elk jaar mag. wordt het opnieuw. Ja, je ja. moet altijd mooi ja. hopen. zekerheid. Ja, ja want we, met name ja. op internet scoren we fantastisch met clickbait. Ja, dat is 7 tot 10 miljoen views per maand. Zo. Dus dat is wel Serieus? een. Ja, ja, dat is echt wel. Ja. Want je vergist je soms. soms in mijn theaterzalen zit tegenwoordig een ander publiek. Er zit dan een vader, een moeder en een zoon van rond de 14. En dat zat er nooit in die combinatie. Nou, die vraag wilde ik net stellen. Want op YouTube, waar Clickbait veel te zien is... is en dus veel wat, veel wat, er, wat er gebeurt er altijd achteraf? Dan sta je in de foyer. Nou, mensen, oh, leuk hoor. En dat, nou, dan kom je altijd even, de theaterdirecteur, kom even naar de foyer. Ja. En dan komt altijd die man en die vrouw en die zoon. Eh, en die zeggen altijd, eh, mogen wij u iets vragen? Ja, dit is onze zoon. We kenden u helemaal niet. Nou, wij komen voortaan in ieder geval. Maar ja. we, we kwamen hier eigenlijk alleen maar omdat uw zoon met u op de foto wil. Ja, <laughs> is heel dat, ja? Ik kreeg kweek dus nieuw publiek. Ja, precies. Door de ja. vaders en moeders. Ja. En die zoon, die, ja, die wil alleen maar de foto. Die interesseert ja. verder misschien maar helemaal niet. Maar naast dit werk ben je ook gewoon nog docent. Ja, ik heb, ja ook dat hebben mensen me raad. erg afgeraden. Ja? Ik ben nog steeds Om twee te dagen... te combineren. Ja, omdat dat zwaar is. Maar je haalt ook heel veel... Uit je docentschap. Ja, inmiddels wel. Ik heb bij de Grappig. eerste voorstelling wilde ik dat niet. Ik wilde ja? niet de leraar op het podium zijn. Bij de tweede voorstelling was het laatste kwartier. Was leraar. Ja, bij de huidige voorstelling is het, is het de rode draad geworden. Ja. Omdat ik denk, ja, ik ben het gewoon... Ja. Uh, je haalt daar zoveel uh, anekdotes uit en verhalen ja, uit. Ja, ik zeg altijd... Als je leraar bent, zie je de maatschappij, hoe, de, hoe de maatschappij er over tien jaar gaat uitzien. Dat zie je al. En dat vind ik ja. toch wel nuttige informatie. Ja, zeker. Ik ben het hier niet heel positief overigens. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Ja, voor een ander keertje. Maar je bent, bent echt in Zandvoort. Je bent in Zandvoort geboren. Nee. Uh, dat is een, een schande. Oh, dat is waar. Maar, ho ho, ik ben... Uh, in de, hoe heet het, de Flora Kliniek in Haarlem. Die bestaat Ach, er niet meer. Nou ja, ja. En de volgende dag was ik in Zandvoort. Maar, nee, maar mijn dat ouders dat... zijn Amsterdammers... dus ik was sowieso ja. geen echte Zandvoort. Nee, maar dat... Jij bent toch ook geen echte Zandvoort? Nee, maar kijk, hij... Hey. Ja, hij, hij beweert dat we hij in Zandvoort er is, maar hij is ook in Haarlem geboren. Ik kom uit Utrecht. Ik ben sowieso geen Zandvoort. De regel was altijd: als je echt een Zandvoort wil zijn, je, moet je ouders moeten Zandvoort zijn. in Zandvoort geboren. En, en bijna op de bank geboren worden. Ja. jij moet ergens in de ja. doos van de vis zijn geboren. Dus zoals we hier met z'n drieën zitten, is er niemand, te niemand is er echt een Zandvoort. Dat is een echte Zandvoort hier, helaas. Oh. Nee, ja, in dat... Wikipedia staat overigens wel dat hij in Zandvoort geboren ik ben, dus dat is een beetje ik dan. Toch? Nou, uh, correctie. Je hebt uh, in 2009 in de Zandvoortse krant gestaan. En daar werd je aangekondigd als geboren en uh, opgegroeid in Zandvoort. Maar dat hoor ik nou, nu dat dat niet helemaal klopt. Dus dat gaan we nog even nee, reactiviseren. Nee, maar ja, wat met, met heel veel kinderen uit Zandvoort... die weten, want het waren speciaal... omdat uh, de enorme babyboom mm -hmm. toen natuurlijk... Um, ja, we, al die geboorteklinieken... die waren alleen maar om... om, om, ja. om uh, hoe zal ik het zeggen, netjes te biggen, zou ik ja. maar zeggen. En dan weer weg. En dan hier... Ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer dat er nog Haarlem... Uh want muggen, daar, daar moeten we eigenlijk niks van hebben, toch? Hier in Zandvoort. Dat is mijn probleem ook hoor. Ik ben in de Miriënstichting geboren en uh, na drie weken mochten we naar Zandvoort en sindsdien heb ik het door niet meer verlaten. Oh, drie weken, nou dan ben je helemaal. Dus, nee, helemaal ik voel me echt in Zandvoort, maar ik ben het niet. En ik ben er elke keer op geweest. Maar ik het ben, gaat uh, Ik ben uh, school gegaan op de Beatrix-school, die bestaat helaas niet meer. Op de Jacques-Pé hier in Zandvoort. Ja, heb je het ook op gezeten? Ja, ja en daarna, uh, als je hoger advies had dan ja, dan moest je op de fiets. Uit, hè? Dan ging je ja. naar Haarlem. Ja, je dus door, ik heb door, op ja. het uh, Christelijk Lyceum uh, te de Haarlem uh, gezeten. Nou, ik ben toch blij dat ik in Utrechter ben. <laughs> ik ben echt in Utrecht geboren. Ik ben ook een Utrechter. Utrecht? Utrecht. Utrecht. Utrecht. Oh. Mijn startie daar gebeurt van alle hand. Nee, ik heb uh, lang in Zandvoort gewoond. Voor mijn studie ben ik toen een tijdje in Amsterdam gegaan. En toen weer teruggekomen. Toen heb ik hier weer twintig jaar ja, ge gewoond. Heb, boven de Albert Heijn. Ja, boven de Albert Heijn, oh. ja. En op een gegeven moment had ik toch, nou, was er weer eens een relatie uit. En in mijn eentje. Ik dacht, <laughs> nou, en dan ja, ja, al je vrienden, vrienden en kinderen... Hebben kinderen, dan, dan, dan... Ja, jij staat niet zaterdagochtend bij het voetbalveld. Die zie je dan niet. En uh, door de week hebben ze ook geen tijd, want ze hebben hun kinderen. Ja. En voor mijn werk was het erg handig om in Amsterdam. Dus ik ben uh, een paar jaar geleden in Amsterdam. En dat scheelt... Ja, het is allemaal gedoe. Ook in die tv- en radiowereld. Ik, had wel eens een, ik, ik heb wel eens schrijfopdrachten, last-minute opdrachten... En toen woonde ik in Zandvoort. Zei Skees, ze, kun jij dat script even? We kunnen het je toesturen, maar je moet hier even naartoe komen. We moeten even mondeling toelichten. Ik zei, ja, ja, ik ben er over een half uur vanuit Zandvoort. Oh ja, je moet helemaal uit Zandvoort ja. komen. <laughs> Weet je wat, we bellen iemand Amsterdam. En wat kwam er dan? Er kwam er iemand gefietst uit Amsterdam West naar Amsterdam Oost. Die is zo lang was onderweg. Ook een half uur. Ja, ja dat start, maar het is een denkwijze. Ja. Echt, ja. maar het, het wel uh, Oké, okay, uh, over reiskosten. We wonen allemaal in Amsterdam toch? En dan moest ik altijd als enige mijn vingertje. Uh, ja. Maar het heeft me. Ik, ik, uh, ik vind het eigenlijk belachelijk. Het heeft me werk opgeleverd. Ja. Als ik niet in, uh, Maar in Zandvoort gewoon had ik niet in, bij Clickbait gezegd. Overweeg je ooit nog wel terug te komen wonen? Ja, ik heb altijd gezegd als ik wat te ouder weer ben en uh, rustiger. Ja, rustig en. Uh, <laughs> ja, uh, ja, ik, ik mis. Ik, um, hmm. Ja, ik vind het lekker in Amsterdam dat ik overal naartoe kan. Dat er s'avonds, ja nu even niet. Nu maakt het geen moeite uh. uit waar je woont, een beetje. Nu kun je beter in Zandvoort wonen vanwege ja. de natuur en lekker op het ja, strand. Daaruit, ja. Maar weet je wel, er is altijd iets aan de hand. En in Zandvoort is dat allemaal ook wat minder. Mijn vaste kroeg, ooit Café de Genoom, ja, is helaas... Uh, ja, we niet meer. <laughs> ja, die is alvast een andere naam nou, Het is een hebben. beetje monocultuur, daar moeten ze ook voor uitkijken. De uit? Nou, de restaurants uh, werden op een gegeven moment allemaal hetzelfde. Het was overal een biefstuk met patat. Ja, zalmhout okay. met patat. Maar die verandering hebben, we hier wel, uh, dat we zijn we nu aan het doormaken, volgens mij. Ja, ja op op het, je, maar diversiteit op het strand. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk een paar goede. Je hebt, je hebt de, de neus, de Italiaan. Nou ja, uh, ja. En je had die Griek die in die hoek ja. zat, die altijd ja. goed liep. <laughs> en nog een paar. Maar ja, ik vond ik. gesprekken, heb je ook wel. Weet je, Ik kom graag hier in de kroeg, ook in Zandvoort. Maar dan was ik een jaar weg. Ja, dan ging het over hetzelfde. Ja. Dacht ik, en ik hoef echt niet elke avond over filosofie te praten. Maar het was meer <lacht> dat ik geen uh, vrouw en kinderen had. Dan is het toch lekker om in Amsterdam. Uh, maar ja, ik kom hier nog graag. De situatie is nog, je hebt nog geen vrouw en kinderen... Nou, niet, het is een beetje uh, vers, maar okay. dus, uh, <laughs> we, doen, we, dit gaan, we gaan huilen nu in de podcast. Nee, okay. We kunnen alles fout knippen. Het is gezellig dat we hier in een ander museum zitten, maar de, het, het, het belletje bij de voordeur, dat wordt uh, <laughs> nog het, een uitdaging. Vandaag is het ons ons wel authentiek. Ja, ja, ja zeker. We Zeg, we hebben je gevraagd en uitgenodigd, omdat we weten dat jij heel goed columns kunt maken. We hebben <laughs> voor je beroep zelfs. Voor horen. je beroep zelfs, ja. En dan doe je hier een opdracht van. Ik denk, nou. Dankjewel. Graag gedaan. Um, maar ik heb de telefoongesprek wat we gehad hebben vertelde je ook, dat wist ik niet, dat jij op het circuit ook had gewerkt, zelfs op stand had gewerkt. En ik heb je gevraagd en jij hebt ja gezegd, gelukkig, om ja. een column te schrijven over het circuit. En ik zou zeggen, um, brand los, we zijn heel benieuwd. Oké. Okay. Um, ik wil even uitleggen waarom uh, de laatste Grand Prix hier in Zandvoort in 1985, waar, waarom dat voor mij een ongelooflijk spannend evenement uh, is geworden. Ja, ik heb, ik heb nogal veel GroenLinks vrienden, daarom zijn mensen vaak verbaasd dat ik voor het circuit ben. Ik hoef altijd maar één ding te zeggen dan, ik kom uit Zandvoort. Ik woon er nu niet, maar ik ben getogen voorter. Alleen één dagje eruit gehaald in de geboortekliniek in Haarlem. Maar daarna direct naar de badplaats verhuisd. En als ze dan nog iets zeggen, zeg ik... Ja, en ik heb ook op het circuit gewerkt. Nou ja, dan is het stil. Eigenlijk moet ik er dan het Italiaanse capisce achter zeggen... om het echt maffia-stijl af te maken. Ja, ik werkte op het circuit. Nu... Uh Zie je waarschijnlijk voor je terwijl ik een motor staat te tunen... of staat te bepalen over banden met harde of zachte compound op de auto moeten. Of sterker, ik sta coureurs uit brandende auto's te trekken. Maar nee, ik werkte als kaartjesknipper slash kassamedewerker op het circuit. Ik weet, dat klinkt minder dan de man die in de pit alles bepaalt. Maar hé, hey, we haalden het geld binnen voor al die mooie activiteiten. Zo ook de laatste Grand Prix van Zandvoort in 1985. Het was een klein legertje, supposten en kassiers... dat elke racedag ochtends voor de kassa stond. <lacht> een van de geme vele gemeenschapjes op het circuit. Op het circuit waren er misschien... Vele gemeenschapjes die los van elkaar opereren. Sorry, die zin was niet helemaal goed. Uh, de dus posten en de kassiers was zo'n club. De reservepolitie had zijn eigen toko en houten hok. De brandweer, het rode kruis, de OK-jongens. OK Je weet wel van die gele en blauwe vlaggen. ochtends werden de posten rond het uh, circuit verdeeld. Maar niet voordat er een potje... Oud-Zandvoorts werd geklaagd, de appel in het lunchpakket bevatte een plekje, de gevulde koek was te droog en de periode tussen slacht van het varken en het tussenvoegen van de ham in het lunchbroodje was onwaarschijnlijk veel te lang geweest. En er was altijd een klacht dat er een kapotte stoel in een kassahok stond en daar was de vorige keer en de keer daarvoor en de keer daarvoor ook al geklaagd. Post, Zandvoort Noord was altijd de lastigste, want er moesten ineens wel heel veel mensen naar de hockey of naar hun landje waar de andijvie stond te verpieteren. Als je het aantal mensen dat naar hun landje moest bij die post zou moeten omrekenen naar het vierkante meter landgoed, kwam je uit op een oppervlakte van drie keer de Veluwe. Maar goed, bewijs maar eens dat iemand geen landje had. En natuurlijk de bekende die jou als kaartjescontroleur ineens herinnerde aan de lange vriendschap die jullie vroeger hadden gehad, terwijl jij diegene alleen vage kende van een zaggerijnige kop in de bus. Bus 80. Ik heb dus ook de laatste Grand Prix meegemaakt en de laatste in 1985 dus ook. De structuur was toen allerminst professioneel. In je kassaatje had, had je geen mobiel uiteraard, maar een portofoon of ander communicatiemiddel ontbrak volledig. Zo ben ik, even tussendoor, bijna gelincht door 60 man bij, de, bij het stuntevenement dat gecanceld werd vanwege een goede reden. Namelijk, de eerste stuntman reed zich dood. En daarna kwamen vele boze mensen hun geld terughalen. Ik wist van niks. Ik moest door de politie bevrijd worden. Maar goed, daar heb ik het nu even niet over. De Grand Prix van 1985. Ik weet me goed, ik zat bij een kleine kassapost... maar had toch 50.000 gulden aan kaartjes bij elkaar verkocht. En dat was toen heel veel geld. En er was geen dikke Securitas geldwagen die het even kwam halen af en toe. Geen enkele auto kwam er door in de chaos en drukte. Dus werd mij verteld... Kees. Niemand kan je komen halen. Loop maar door het duin naar de hoofdkassa. En kijk een beetje uit. Goed advies, hè? Toen ook al. De 50.000 gulden werd in oude kranten gestopt. Daarna in een gescheurde Spartas van Spartbouwens in Zandvoort Noord. Ongetwijfeld nog. Nostalgie mensen. En dus shockte ik tijdens de race, Nicky Lauda won, dwars door de menigtes en dronken Duitsers. Met mijn half gescheurde... Uh, een spartas met een halve ton aan guldens erin. Dat was mijn spannendste loopje ooit. Spannender dan de race zelf kan ik me herinneren. Niki Lauda won. Ikzelf was ook erg blij dat ik de finish heb gehaald. Geld safe, ik safe. Want de regel was toen voor kassiers. Al het geld dat je mist moet je zelf bijleggen. Dus ja, de Grand Prix van 1950 was voor mij de spannendste ooit. Dankjewel Kees. Graag gedaan. Voor deze mooie column. Nog vragen? Uh, oh. nee, nee. Nou, dan mag je op stop drukken. Ja, ik ja. dacht, laten we even doorlopen en kijken wat er gebeurt. Maar dat gebeurt wat niet er gebeurt nu. Nou ja, nee, we <laughs> je bent kunnen. onder de indruk. Nee, ik vind het altijd leuk. Het eh, was, was altijd leuk op het circuit, had je altijd die clubjes, toch? De reservepolitie. Dat was eigenlijk een soort. Ja, ja, staat Binnen de staat, de brandweer. Die ook okay, aan jongens. Uh, die. Uh, coureurs moesten redden, dat vond ik altijd wel... Ik ja, weet niet of dat nog ja. altijd die oude, kloterige, roestige slagboom, Het was altijd van aan elkaar geplakt. Maar goed, dat nou, het is wel prachtig. een, een, ja, ik een moderne ik slag gemaakt. Maar die ook ja, die zijn er zeker nog steeds. Ja, het is een stuk en, professioneel hoor, denk ik. Ja. De safety cars, medical, ziekenhuizen. En zeker met de ogen op de Formule 1. We hebben ook vrijwilligers gesproken, ondanks safety car rijden. Ja. Nou, die rijdt toch best rond in goed materiaal en is goed opgeleid en dergelijke. Dus ze hebben wel een professionaliseringsslag gemaakt. Maar ja, ja. Dat mag ook wel vinden. Ja, ik zeg die, contro die controles bij het circuit: dat was ook altijd een apart. Want je had altijd de bekende die de gratis zei: ja, laat me door. Dat was altijd. Maar ook André Hazensweek nog, de oude dan. Die dan altijd kwam in een grote Mercedes en wist wel: oh god, dat wordt weer wat. Want hij had altijd vrienden van hem in de achterbak liggen. <lacht> Zo, uh, en dan wist het, <lacht> het gewoon. Ja, mijn nou, ja, ze mag de achterbak... Oh, top man, wat zit je nou? Ik ben al aan dit en dat. En dan ja. uiteindelijk toch en dan vol vloeken, toch kaartjes gaan kopen. <lacht> en dan dag maar heen, en dan vriendelijke dag zeggen... nou, dan werd je helemaal de meest verschrikkelijke ziektes toegewend. En, uh, maar, uh, maar het is wel originele bedacht naar die voor. Dus Want we horen Stefans, elke vrijwilliger die bij het circuit vandaan komt... die zegt, ja, vroeger, de krooi wel onder de hekken vandaan... Ja. om naar de race te kunnen. En dat... Dat is echt het ene verhaal wat je steeds terug hoort. Dus ik vind ja, dat, dat van ja, Haas, ik, al, wel, uh, ik was ook wel supposed En dan rende ik wel creatief. door de duinen. Zag je weer iemand glippen. En dan Moest je, je erachteraan? En, ja, dan moest je erachteraan. En dan ging je... Hey, en dan was het ook weer vaak een bekende, weet je wel. Die vastzat ja. in de <laughs> ja, Jezus, man. Ja. Doe het nou even wat slimmer. Ga dan nou niet bij mij uh, glippen. Dan moet ik je weer tegenhouden. <laughs> ja. dus ik denk dat het tegenwoordig moeilijk is geworden met, uh, met de Dutch Grand Prix-organisatie, uh, dat alles beter beveiligd is. Ja. Je kunt niet meer zomaar onder de hekken doorkraaien. Er zijn allemaal nieuwe hekken omheen. het is... Ja, uh, ja, ja ze hadden vroeger en al teams met honden. Dat waren niet de ja. lekkerste jongens. Ja. <laughs> als, als, als de kaartjes duurder werden, dan werden er de honden ingezet. Ja. En, uh, nou, we gaan ja. het zien. We hopen dat de Formule 1 dit jaar wel uh, doorgaat. Zeker, zeker. Ja. Dat gaan we binnenkort horen. Hey, Kees, nogmaals ontzettend bedankt voor de leuke verhalen en de mooie column. Graag gedaan. Erg Dankjewel. fijn dat je hier was. En dan nu het circuit van Zandvoort in de Zandvoort-podcast. Welkom, allemaal, je blekenmolen. Vorige keer zijn we gebleven in ons gesprek... bij uw ervaringen en herinneringen met de Formule 1 race die u gereden heeft in 1978. Ik realiseerde me net, u heeft er één gereden. Dat lijkt niet veel, maar ik realiseerde me ook... van de 17 miljoen inwoners in Nederland zijn er uiteindelijk maar 15 Nederlanders... die überhaupt ooit in de Formule 1 ja. ja, gereden. Ja, ik heb er uiteindelijk maar één start meegemaakt. Dat is in uh, Watkins-Klent geweest in Amerika... En in Zandvoort ben ik twee keer niet gekwalificeerd. Dus uh, stond ik zondags langs de kant. Maar, maar wel met het evenement meegedaan natuurlijk. dat ja, ja. zijn er 16.999.000 en nog uh, nooit zo ver gekomen. En, en toen waren het er misschien wel 15 miljoen. Ik weet het niet. Ja, toen klein was, weet ik nog dat we 11 miljoen op school uh, hoorden. Dus, uh. En dan heeft u toch kunnen meemaken hoe het is om in dat circuit, uh, in dat hele wereldje te zijn. Absoluut. En daarna bent u uh, nou, eigenlijk Formule 3 nog een paar jaar gedaan. Ja. En heeft u daar nog bijzondere herinneringen aan? Uh, nou ja, alleen dat ik uh, in 1979, na twee jaar dus sporadisch uh, getraind te hebben en getest te hebben en één race dus gereden hebben in Formule 1, ben ik uh, uh, met Ellen Prosten eigenlijk in gevecht geweest die ik eigenlijk nooit kon bijhouden. Die reed ook al in... Wat uh, leggen we allemaal de auto? Of de nou, Ellen die was eerst een, uh, een man... Dat, ik wist eigenlijk niet dat hij meedeed. Okay. Dat klinkt een beetje raar... maar we hadden zo'n stuk of 35 deelnemers... in het Europese kampioenschap. En die viel me in, 7, in 78... zeg ik dat goed? Ja, in 78 helemaal niet op. Maar was dat toen een komen? Die ja, okay. tot de laatste race... toen moesten we rijden in uh, Madrid. Garama heet dat circuit... En toen won hij ineens. En ik weet niet meer wat ik werd. Nee, ik was daar niet. Want ik ben daar, uh, moest Formule 1 testen toen ook. En uh, in 78, of rijden. Ik reed, ik reed mijn bewuste enige start in Watvins Glen. Zo was het. En uiteindelijk, uh, Alan Prost won daar. En toen gingen we 79 weer rijden. En toen was Alan Prost uiteindelijk uh, ja, onverslaanbaar. Ik reed af en toe achter hem en toen zag je ook dat hij doseerde, want met zijn gaspedaal, dat hij niet te ver uitliep Hij was uh, uh, helemaal geholpen door Renault en Renault uh, had wat vriendjes daar, want Ellen, uh, uh, hij sprak geen Engels, dat weet ik nog goed, want we zaten bij de persmeeting uh, na zo'n Formule 3 race. daar was hij eerste en ik tweede en dan uh, moest ik een beetje vertalen in Zweden wat die, <laughs> hij wat die allemaal het, had meegemaakt. En hij werd helemaal geholpen door No. Aan alle kanten. Die hebben hem ook uiteindelijk bij McLaren ondergebracht. En zo werd uh, hij uiteindelijk de professor laten maar Hij zei heeft dan gewonnen op zijn talent? Of heeft hij ja, duidelijk ook wel met materiaal te maken? Dat zei ik natuurlijk, hij heeft gewonnen omdat hij het beste materiaal had. Ja. Dat had hij. Maar ja, dat zeggen we natuurlijk nu ook van Hamilton. Maar ik denk dat uh, als je dan de loop van, uh, van de carrière ziet van... Uh, Ellen Prost, dat hij wel de beste is geweest. Het combinatie uh, van talent en materiaal. Ja, dat is meestal ja. zo. Uh, ja. Het wordt natuurlijk makkelijk gezegd. Beste talent met het beste materiaal. Dat ja. ook ja. je hebt het allebei nodig. Precies. Maar ge geen talent en het beste materiaal? Dat gaat uh, niet lukken. Uh, nee, maar toch kom je vaak wel verder. Mensen sprikken daar wel doorheen. En tegenwoordig met alle data die je in de auto hebt... Ja. kun je natuurlijk heel veel analyseren. Ik zie het zelfs nu met mijn kleinkinderen. We zijn ineens, de hele family staat uh, ineens op zijn kop. Want uh, we hebben kinderen van 7 tot elf. Uh, tot ja. En die zijn ineens allemaal gaan karten op mijn, uh, mijn verzoek. Maar ik daar wanneer, zit, ik, ik zit, wanneer zit wanneer ook wel de data te bekijken. Hoe komt ja. dat toch? Dat ja, iemand wil het. En ik heb uh, zowel Jeroen als Sebastian. <laughs> en uh, Sebastian heeft twee dochters. Een van 11 uh, en een van uh, 14. En die van 14 ziet er niks in en die van 11 die is maar partijfanatiek. Die, die, die lijkt wil niet uit. weten, die zit gisteren huilend in de kart, ze zegt ja mijn motor loopt niet hard genoeg. <laughs> ze had ook gelijk, ik zag dat ook op het ja. rechte stuk, in, uh, op de kartbaan buiten in Bergen. En uh, ja, die is, ze heeft uh, vorige week in Texel, uh, heeft ze gewonnen. Heel onverwachts, had ik niet verwacht, maar die kan ook skiën en die kan alles. Uh, die is fysiek heel goed. Uh, doet ook, uh, en ze zijn ook veel meters gemaakt op jullie eigen kartbaan, denk ik aan. De, ja, nee, dat valt mee. Nee, nee daar zijn ze. Ja, vaak ze daardoor wel vaak binnen. nee, zijn ze niet. Uh, maar ik heb uh, een half jaar terug gezegd, Jongens, komen we gaan eens een keer naar de kartbaan. Dan hebben we karts gehuurd. Uh, Buitenbaan is wat anders dan binnen. Ja. Dat is echte race. En toen zijn we daar uh, gaan rijden. En ja, toen uh, is iedereen redelijk enthousiast geworden. Maar Sebastian ging niet eens altijd mee, want ik nam dan de, de jongste Robin mee en Jeroen ging wel mee, dat moet ik zeggen. Maar gisteren hebben we gereden weer zonder Jeroen, want die zit in Amerika, die ja. heeft nu druk met zijn eigen race. Maar we gaan nu ook het Nederlands kampioenschap rijden en dus je ziet hoe dat dan zich weer ontwikkelt en doorgegeven wordt. Ik begrijp uw enthousiasme over kleinkinderen, ik begrijp ook dat de naam Blekemolen voorlopig nog in de autosport blijft voortleven. Maar ik was nog even gebleven bij uw carrière en we waren begonnen met de tour En dat, want dat heeft u jarenlang gedaan, hè? meer dan twintig ja, jaar. Ja, uh, tot de dag van vandaag Gaat ja, uiteindelijk. Nog steeds, hè? Ik, ik heb ja. van alles gereest en uh, met heel ja. veel plezier. Ik weet dat ik uh, meer dan duizend raceweekenden heb gedaan. Zo. Uh, er is iemand die dat helemaal bij heeft gehouden. Ja? Jan den Blanken uit Heemstede. Heel goed. Okay. Hij kwam met 178 overwinningen en uh, 100 keer tweede en, ja, en, en uh, 600 keer niks. Dus uh, is <laughs> dat is niet goed. Dat is niet goed? Nou ja, bewijs van. Uh, okay. ik bedoel, oh, mooi dat uh, iemand dat dan helemaal gaat bijhouden. Ja, dat is mooi. Want ik, ik weet dat ik in 1975 werd ik op uh, vrijdagmiddag gebeld. Wil jij een Formule Fort race komen rijden in Oelem Op een stratencircuit. En uh, dus je had nog geen, uh, geen portable telefoon. Dus ja, ik, uh, uh, gelukkig op, uh, op de huistelefoon. Ik zei, nou ja, oké, okay, dat wil ik wel doen. Ja, je krijgt er uh, 300 D-mark voor. Dus uh, als onkostenvergoeding. Ja, ja. Nou, ik in de auto gesprongen naar Oulom gereden. En de uh, race gewonnen. Dat was ook heel ja, dat is leuk. Maar ja. ik denk, dat weet hij nooit. Hè? Want die race er toevallig nog... één van die duizend stond in mijn, mijn geheugen nog gegrift. Dus ik zeg, nou, ik heb ze wel echt allemaal. En uh, hij in een kladblokje... zo'n dik kladblokje... Zoek Kijk, je. ik weet niet of je het nu gedigitaliseerd hebt. Hij zoekt, en jou, hij stond erin. Poelum stond erin. Dus dat vond ik heel mooi. Ja. Hij had het nog steeds goed bij. Dat is uh, van heel veel mensen overigens doet hij dat. Ja. Dus, uh, We hebben want... hier iemand gehad die heeft 640 autootjes waar Jan Lammers ooit in gereden heeft. Ja, dat is... Dus die mensen zijn er ook bij, de ja. bleekmolen... Ja. Ja. ja, hij heeft ook wat auto's van ons. Ja. En uh, dat is zeer gewaardeerd, natuurlijk. Ja. Uh, dat is heel mooi. Mooi als dat mensen. Maar dus de Toerwagen is een hele lange periode geweest. Wat, wat is daar, zeg maar, de mooiste belevenis die u heeft overgehouden aan die Toerwagen? Moiste... Die nog niet afgelopen is, overigens. Dus de mooiste kan nog wel komen. Ja, maar tot ja, nog toe dan, zeg maar. Uh. De mooiste is natuurlijk... Uh, ja, die, die je op dat moment leuk vindt. Daar heb je helemaal gelijk in. Het is net met seks. Je denkt altijd het de laatste keer het beste was. <laughs> maar dat is uh, met autorace natuurlijk ook... Uh, ja, het, een hele mooie tijd heb ik samen met Jan gehad. Dat we Jan samen met Forno Nederland... waren we allebei in dienst. En daar hebben we eigenlijk uh, een heel jaar lol gehad. Uh, we gingen ook voor het kampioenschap. Uh, ik stond zelfs... Uh, een puntje voor uh, met de laatste race en we kwamen uh, in Polycar ook nog eens in de qualifying naast elkaar te staan op de oh, eerste starterrij. Nou ja, dus dat was uh, ja de hele, hele jaar en je gunt het elkaar ook wel redelijk, maar er is altijd een stukje, ja. stukje jaloezie, maar Jan is nog steeds uh, een van de betere vrienden. En ja, uh, ja dat was, uh, was een leuk jaar. En daar, dat was heel apart. hoe eindigde je wedstrijd hadden Jan samen? won, want ik oh. uh, ga van start en uh, er plofte een uh, turbo slang. Meteen al bij de start? Ja, en uh, daar ja, heb ik altijd weinig. mijn bedenkingen over gehad. Want die turboslangen die werden altijd vernieuwd voor de race. En ook voor de qualifying. Ja. En als je ja. daar een paar keer in had geknepen, dan kwam er een onzichtbaar barstje in uh -huh. en de monteur die was uh, van Jan die was yes, zo bezeten Jan. op Jan <laughs> en mijn monteur op, op oh. mijn persoon oh, okay. Ron Woon was dat toen en uh, die uh, ja, die beticht ik er altijd nog van <laughs> dat hij toch eventjes in die box waar heeft. al die slangen in zaten al die slangen even zo Je heeft geknepen een keer knijpen was genoeg want ik reed uh -huh. van start ik had de opwarming eronder gereden en plofte meteen. Dus die, dat ja, heel, heel ja, dat vreemd. gebeurde nooit. Hij dus plofte meer, wel na een uur, ah, maar niet, uh, niet binnen 200 meter. 200 meter. Het is niet meer te bewijzen, dus met, uh, uh, <laughs> nou, Nee, <laughs> nou ja, ik kan hem natuurlijk de duimschroef aan uh, draaien. Ja. Want ik zie die monteur nog wel eens een ja. keer. Hij is monteur al, ja. eens meer. Maar, uh, maar dit is, is het nu 50 jaar geleden? Of bent u al over dat jubileum Jaan heen? Ja, dat is vorig jaar tijdens de corona natuurlijk gebeurd. Ja? En ik ben ook uh, vorig jaar uh, mijn duizendste raceweekend heb ik gehad. Maar heeft u daar nog aandacht aan besteed? Nee, want dat ging eigenlijk door, hele, door, de, door de hele covid situatie. Ging het er eigenlijk allemaal een beetje anders. Maar uh, ja, een beetje gek. En, ja. en als ik nu instap dan... Uh, ik heb vorig jaar natuurlijk maar weinig races gereden. Ik ja. heb één keer met Jan Lammers uh, negen uur race in december net voor de kerst gereden. En ik heb één keer op Zandvoort een winterrace in maart gereden vorig jaar. Dus ik ja, zie dat niet als een echt race hmm. Dus uh, mijn uh, seizoen dit jaar, dat uh, wordt dan mijn vijftigste, zeg ah, ik nou maar. De, de start, ja, voelt het de start is. van uw carrière kunt u natuurlijk een beetje verschuiven. Zodat u volgend jaar net doet alsof dat het vijftigste jaar is. Ook ja, ook ik zal het. dat is flexibel. hè? Uh, dat kun je ja, flexibel ja, ja, maken. Ja, want het is natuurlijk wel heel sexy als je vijftig jaar is. Zeker. Ja, ik denk ja, ja. niet dat veel mensen... Dat nou, ik in Amerika ook niet. kom je die nog wel tegen. Ja. Maar hier in Nederland niet. Ja. En nu, de Formule 1 zit nu in een ongekende fase. Met uh, Jos en met name met Max Verstappen. Hoe volgt u dat? En volgt u dat nog? Wat vindt u ervan? Ja, fantastisch. Dat is natuurlijk, uh, Jos uh, heeft dat uh, heel bewust uh, die richting opgestuurd. Uh, Max als klein jongetje van vijf, zes jaar heeft hij natuurlijk al een plan gemaakt. En die heeft hij echt, uh, nou, smiddags uit school, hop, naar de kartbaan in Genk in België. En dan gingen ze rijden en uh, ja, die heeft uh, een opleiding gehad, fantastisch. Dus uh, dat is uh, werkelijk aan Jos te danken, denk ik. Maar daar moet je ook wel een speciale vader voor zijn. Dan moet je ook wel doorzettingsvermogen heeft hebben. Heeft u toen gevolgd al, uh, Jos? Ja, Max? want Jos die heeft in die jaren dat hij met Max bezig was, reed hij ook uh, met Jeroen, hè, mijn zoon. Zijn we samen Le Mans gewonnen. Uh, zijn we samen ook nog wat met uh, E1 met Grand Prix gedaan. En op een gegeven moment uh, was het zo dat uh, Jos vroeg 1 miljoen. Uh, anders ging je niet op Zandvoort rijden met de E1 Grand Prix. En Jeroen was reserverijder En wat Jos nooit verwacht had, dat ze zeiden. Nou, dan ga je toch niet rijden. Uh, ja, nou, dus toen kwam Jeroen erin. Fantastisch, want die ja, won hier succesvol. bijna. Ja. In mijn ogen de mooiste race die ik ooit heb gezien. En dat heeft niets met Jeroen te maken. Maar dat was zo apart. Het geluid van het publiek, 80.000 man. Die schreeuwden dat Jeroen op kop kwam. En het hoorde Jeroen ook door, het motorgeluid. Heeft hij dat ook meegekregen? Dat, dat ze was, namen het te stappen uh, kwalijk? Uh, ja, Jos stond langs de kant toen. Ja. Dus uh, ja, dus dat was keken. even. Uh, ja. Ja. Jeroen vieren, het ja, dat succes. En, en ja. Jeroen heeft daar nog een paar races uh, en een jaar daarna nog gereden. Ook met Doornbos nog afwisselend. De een uh, dat weekend, en ander dat weekend. Dus Jeroen heeft nog een paar keer gewonnen en heel goed gedaan. Ja, nou vind ik, ik, ik ben niet een hele grote Formule 1-fan, eerlijk gezegd. Maar als ik kijk. Dan, ik, ik heb een, een kennis die een, een museumpje heeft in Zandvoort over Formule 1. En als er dan weer een race geweest is, kom ik bij hem binnen en dan zeg ik... Ja, uh, ik zie allemaal rondjes draaien en uh, Hamilton wordt 1 en Max wordt 2 of 3. Dat is heel vaak het geval. Je, wat, hebt, je hebt gelijk. Wat vindt u van de spanning in de Formule 1? Ja, die is uh, de, dankzij Max... Uh, zijn de mensen Formule 1 gaan kijken? Hè? Dat is ons chauvinistische ja. gedoe. Ja, omdat hij Nederlander is. Ja. Als een Nederlander. Maar de Formule 1 moet zich gaan beraden over wat er aan de hand ja. is. Hè? We hebben heel lang gehad Schumacher, die reed samen met Barrichello en die wonnen allerlei races. En de rest uh, deed voor spek en Bono ja. mee. We hebben echte helden nodig. Ja, ja. we hebben uh, gelijkwaardigheid nodig. Ja. Want je zag natuurlijk, uh, er komt ineens uh, Hamilton heeft uh, corona. En er komt ineens een vervanging in. En die wint wat de race. Er ja. ging natuurlijk het een en ander fout. Maar daaraan zie je dat dat materiaal wel een stukje beter is. En ik ben zo bang dat het ook dit jaar weer die kant op gaat. Het is niet alleen het materiaal. Het is de enorme hoeveelheid mensen die erachter ja. zitten. Die maar alles het, eigenlijk vanuit de controlekamer ja, kunnen het, regelen. Het is ook niet normaal meer wat eraan hand Dus kijk, toen ik Formule 1 reed. Uh, dan gingen we met een mannetje of twintig naar, uh, naar een race toe. En uh, als als die je nu knutsen we zelf ook aan de auto waarschijnlijk. Nou, dat dan niet. Nog net niet? Nee, dat was, dat was wel een beetje, dat was er niet meer. Maar uh, ik heb overigens wel heel veel techniek uh, in, in mijn hoofd zitten en in mijn handen zitten. Dus ik heb er wel veel verstand van. Maar ik laat in de weekenden zeker, doe ik ook nooit wat de nood is en toen ook niet. Maar als je nu kijkt wat er gebeurt in de Formule 1... Er werken 500 ja. mensen aan twee auto's die op zondag ja. anderhalf uur moeten rijden. Ja. Ik kon het niet geloven toen ik dat hoorde. Aan de motorafdeling, daar ja. zitten ook gewoon vijf, uh, zes, 700 mensen die allemaal staan te werken. Dan denk je voor twee auto's, dat is helemaal ja. scheef gegroeid. Ja. Maar daardoor heeft het ook zijn imago. Daarom heeft het ook een wereldkampioenschapsstatus. Ja. He, maar je zou het kunnen doen als je kijkt naar één klasse lager. Dat is Formule 2. Als je daar nou naar kijkt, daar heeft iedereen dezelfde auto. En daar gaat echt het beste team weliswaar... die het beste afstelt, de beste bandenspanning, de beste sporing... allemaal details doet, die winnen daar wel. Maar, maar daar heeft iedereen career. kans. En ja. dat is in Formule 1 natuurlijk niet. Wat zou er moeten veranderen in de Formule 1 volgens u... om het weer aantrekkelijk ja, te kijk, maken? Ja, kijk, de Formule 1-organisatie is natuurlijk achter de schermen denk ik wel een beetje in paniek. Want ze moeten natuurlijk een nieuw reglement doen... wat heel gevaarlijk is. Want straks komt er weer een of andere fabrikant... die heeft net even een ding wat een seconde beter is. Dan is de lol er ook weer vanaf. Dus het blijft altijd moeilijk. En ja, wat ze niet accepteren in dat kampioenschap... en wat ze wel allemaal in andere kampioenschappen doen... in toerwagens ook formulewagens... auto's handicaps geven... Een handicap is natuurlijk altijd te veel of te weinig. En op het niveau van 500 man in een fabriek en nog eens 500 die in de motoren werken. Om daar dan te zeggen, ja maar je gaat eigenlijk te hard. We gaan jou nu eens even de lucht in laten verkleinen. Of je moet 20 kilo loten erbij hangen. Ja dat kun je niet je verkopen. Want die Baren. mensen hebben miljoenen uitgegeven mm -hmm. om die secondes te winnen. Ja. Dus ik ja, maar het zou de beste oplossing zijn. Maar geniet u er nog wel van zelfs? Ik geniet ervan... Even los van Max Verstappen. Als u Max Verstappen ja. wegdenkt, geniet u dan nog van de... Ik competitie. heb heel veel toerwagens gereden... die in het voorprogramma van Formule 1 reden. Ook de laatste jaren. Ik was soms niet eens aan het kijken. Terwijl ik twintig meter van de baan stond onze truck met de tent. En alles uitgestald. En dan liep ik soms eventjes op vrijdag. Ging ik even kijken naar de qualifying. Hield het amper bij. Toen was Max er nog niet. Hè? Ja. En uh, het was niet meer zo interessant. Want het is nee. allemaal zo... Ja, het is te voorspelbaar, voorspelbaar ja. en, en heel jammer eigenlijk uh, dat dat ja. die kant op gaat. Maar het is ook moeilijk, want die andere klasses waar ik allemaal in rijd. Ja, als je te hard gaat, dan krijg je een zak aardappels mee. En dan, uh, moet je, dan ben je heen zwaarder. Ja. Of uh, ze doen de lucht laat kleiner maken. En uh, ja, dan verlies je weer... Uh, dus daar zijn die trucjes ook in de Formule 1 al geschikt zijn. Op, uh, ja, maar dat ja. accepteren ze niet vanwege die enorme kosten... die gemaakt zijn ja. om die secondaarder te gaan. Dat is een heel commercieel belang ook. In, ja, ja, dat is absoluut. Dus daarin honderden miljoenen euro's, denk ik. Honderden miljoenen. Er gaat echt gigantisch gaat er, uh, geld verkeer. Het is ook een moneymaker. Het is maar de Formule 1-organisatie... die dat natuurlijk van Ecclestone hebben overgenomen een aantal jaren terug. Ja, die gaan zich natuurlijk wel een beetje zorgen maken. Want Eccleston ja, heeft deze wel. periode ja. niet meegemaakt. Die heeft, ja, zijn leeftijd moest wel. Maar die is er op tijd uitgestapt natuurlijk. Ja. Als, uh, ja. als toeschouwer is het eigenlijk nog het meest spannende moment uh, voordat de, de competitie weer gaat beginnen. Ja, dus weet, je, weet je waar ze de tribunes hoop... neer moeten zetten? Die moeten ze om de testbanken neerzetten ja, ja. in de weekenden. Want ja. daar zie je eigenlijk hoeveel pekaartjes eruit komen. Dat is niet het allerbelangrijkste, maar toch wel één ja. van de. Maar we uh, altijd met Smart af van: ja. heeft Max het gat gedicht naar Hamilton toe? Ja. Hè, de ja. afgelopen drie ja. jaar is dat eigenlijk wel. En ja, elke jaar constateerden naar een paar races. Ja ik, hoop niet helemaal... dat ze, ja, ik hoop dat ze bij Honda dat voor elkaar hebben. Maar ja. we ja. moeten dat hopen. En het is het, het laatste ook... jaar van Honda, begrijp ik. Ja, maar dan heeft Red Bull, hè, die dus de auto's bouwt. Alles in Engeland. Die neemt dat over. En die zal ook technici overnemen. En die zullen ook weer nieuw inhuren in en inkopen. Maar de inzet uh, van Honda dit jaar, daar mag je van uitgaan. Dat blijft uh, 100%. Ja, dat denk ik wel. Het is hun ook wel aangelegen. Uh, ja. En, maar ja, als het, niet, als het niet lukt, zou dat heel vervelend zijn. En Honda neemt het, uh, neemt het heft nu nog wel in handen. Maar uh, in 2022 uh, in is dat natuurlijk afgelopen. En dan gaat uh, Red, Red Bull dat zelf het doen. doen. Ja. ja, kan zijn voordelen hebben. Maar denk erom dat het een zeer geavanceerde... Sport is, ik bedoel, het is niet zoals ik vroeger... een, een slinderd kopje van mijn brommetje stond uit te veilen om hem harder te laten lopen. Ja. Zo zit het daar zoals niet voor in Zoals voorheen de races is... op circuit Zandvoort... de, de ja. wagen werden geprepareerd hier in de brede Oudestraat. Ja, ja, ja. allemaal ja. nog mee, meegemaakt Nou, de Formule ja. 1, dat, daar zit wel wat tussen. Ja. Blijft de hamvraag natuurlijk, in september... de Formule 1, Zandvoort. Heeft u kaartjes? Ik heb geen kaarten. U heeft geen kaarten? Nee, maar ik neem aan... Uh, Het is niet connecties. zo dat wij, bij, bij profvoetballers... die na hun status automatisch kaarten krijgen van de KNVB. U krijgt dat niet? Uh, nee, op Sanford niet. Oh. Ik heb zowaar als ik uh, ergens naar een Grand Prix wil... Dan krijg ik altijd wel een kaart als ze ex familie Maar op Zandvoort niet. weet ik ook niet. Want nee. sinds 1985 hebben we geen familie nee. meer. Nee. Maar goed, ik, zal, ik, ik wacht het af. Ik ga ah, er niet om vragen. Maar nee. er zijn ook al groepspartijen die mij hebben gevraagd of ik dat weekend... U, u bent er wel bij. Of, daar zijn. kunnen we van uitgaan. Ja, ja. ja toch? Mm, ik, ik denk dat je toch sowieso, ook al ben ik erbij, bijna alleen maar op de televisie zit te kijken. Jan Lammers is directeur van de... Ja, dat is, en dat is een goede vriend van u. Absoluut. Dus maar die wel... is absoluut onkreukbaar volgens mij. Nee, <laughs> nee er, zal wel wat, nou, er zal wel wat gebeuren. Maar wat verwacht u? Uh, wat gaat er gebeuren? Gaat Max winnen? Uh, nou ja, we moeten eerst eens even afwachten... Uh, hoe onze kornuiten ja. in Den Haag natuurlijk uh, ja, ons uh, verder uh, in bedwang gaan houden. Want daar ligt het natuurlijk aan. Ja. Hebben we een Formule 1? Ja, dat ligt allemaal aan... Uh, en, uh, het zal van de week allemaal een beetje versoepeld worden... Maar als ze allemaal weer op een troontje zitten, ja, dan is de ijs nice weer anders. Hè? Want ja, dan hoeven ze ja. geen zieltjes uh, meer te je winnen. Hoef, je hoeft niks meer toe te zeggen. Nee, nee dus dan, dan weet ik niet of het doorgaat. Maar Max heeft absoluut, uh, dat helpt wel op je eigen baan. In hoeverre zijn eigen ruk, baan ja. is. Maar Max rijdt wel eens met een pasje in de ronde op Zandvoort. Dat weet niemand. Dus die uh, ja, is wel helemaal thuis op die baan. En Het publiek ja. zou erbij aanwezig moeten kunnen zijn. Ja, en dat zou Max dat, ook weer een stimulans geven. Wat omgeven. ik begrijp van de, de, de directie dat, uh, Zandvoort, dat ze willen het niet zonder publiek ja, dat, Want dat ze nu moeten uit. 20 miljoen betalen. Ja, anders gaan die vrachtwagens niet open en auto's gaan er dan een jaar. Er komt niks binnen. Ja, ze moeten, ze moeten het doen. Maar je en we willen nu te stellen: is het natuurlijk ook de volgende uh, uh, stelling van nou, als de overheid wil dat ze minder publiek doen. Ja, dat kan, maar dan hebben we geld nodig, compensatie nodig. Ja, ja, ja, dat is zo. Dat, uh, wat dat, je zegt is natuurlijk dat dat de richting een beetje... Is waar ze nu zo stellig zijn. Ja, uh, en terecht, bedoel, dat heb ik. ik in mijn eigen bedrijf ook. Wij zijn redelijk goed geholpen. Ondanks alle kritiek die we hebben op uh, de hele maatschappij heeft op de, ja. op de overheid. Maar wij zijn als bedrijf en ja. meer dan 130 mensen moeten wij de eten ja. geven. En uh, wij zijn dicht met de kartbanen eens met ja. eens voor. Dus zo zou dat ook kunnen met, met uh, het uh, circuit, dat ja, ze ja. dat toch compenseren. We hebben nog stof voor zes afleveringen. Ik wil dan ook voorstellen dat we, als we het uh, hebben over de kartbaan en uh, RacePlanet, dat we dan uw kinderen, Jeroen en Sebastian, een keer uitnodigen. Heel leuk. Want die kunnen daar waarschijnlijk ook alles over vertellen. Ja, absoluut. En ja, volgens mij... Uh, ja, we kunnen nog een uur praten. Maar ik denk dat we heel veel behandeld <laughs> hebben. Ja, Tenzij ja. u zegt... Er zijn dingen die ik absoluut nog even kwijt wil in dit uh, podcast. Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Ik, Dan rest ik, mij uh, nog wel een hele belangrijke uh, vraag. Wij vragen altijd aan onze gasten die racen. Nou, dat heeft u gedaan. Dat doet u nog steeds. Favoriete muziek waardoor het gaspedaal iets dieper kan worden ingedrukt. Hoe is dat bij u en wat is het verhaal erbij? Ja, ik heb altijd een beetje... nostalgische uh, gevoelens bij muziek. Ik uh, betrapte me gisteravond na twaalf uur. Ik ga meestal wel voor die tijd uh, een beetje in. Maar ik zat nog uh, gewoon eens eventjes op YouTube... wat oude muziek uh, op te zoeken. Heel raar, maar zelfs muziek uit de jaren dertig en veertig. Want ik zit altijd te denken... kent de, de huidige generatie die muziek die ik goed vind uit de jaren 70 en 60 en 80 enzovoort. En dan dus zat ik eens te kijken... Ja, ken ik eigenlijk dan wel die muziek van de jaren 30 en 40 en 50? Mm -hmm. Maar zowaar, die ken ik eigenlijk wel die toppers allemaal van toen. En um, ja, ik, uh, ik, ik hang daar heel erg aan. Hè? Ik ben natuurlijk hier opgegroeid met de Beatles en de Stones... Ja. Ik heb ook nog de, de, Stones, of de Beatles uh, binnen zien komen in Amsterdam. Blokker. Uh, en Blokker, daar was ik helaas niet. Nee, dus, ik ik uh, ook niet. Helemaal. Nee, daar was ik maar. Uh, en, en, de, en de Stones, dat de, de kroonluchters uh, in het, uh, het koeraus natuurlijk naar beneden weggetrokken. getrokken. Ja. Daar had ik graag bij gestaan. Ik heb wel vijf keer de Rolling Stones gezien overigens. Maar ja, ik heb we zijn ongeveer doen. dezelfde leeftijd. Dus vandaar dat ik dat... Je ja, ja, nou, ja. Nou, ja, ik heb ja. dat ook meegemaakt. Ah, we gaan nu verder over de popmuziek. <laughs> Ander programma. Mijn ding is... In de auto zet ik ook vaak... Uh, de, de voor mij nostalgische muziek aan. En een van mijn toppers... die ik eigenlijk altijd draai... als ik een keer uh, een uurtje op het strand ligt... of wat dan ook in het buitenland... Dan heb ik altijd Jerry in de pacemakers. En de beste van hun vind ik uh, very Cross the mercy. Is zeker een hele mooie. Ja. We gaan hem draaien aan het eind van, dit, van, dit, van deze aflevering. Mag ik u bedanken voor uw aanwezigheid. En voor uw leuke verhalen en anekdotes. En uh, we gaan zeker uh, uw zoons uitnodigen. En over een paar jaar waarschijnlijk ook uw kleinkinderen. Want dat, <lacht> gaat, dat gaat gewoon verder. De Bleke dynastie blijft bestaan. Dat moet. Heel <lacht> erg bedankt.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 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. La, la, la, la, la, la. 15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur, twee fanfares en hun hoekpap. Eén begraven is met koffina, en vier papierenvliegers aan een taal. 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. La la la, la, la, la. 16 bisschopsmeijters op een lange rij, één klein moedervlekje op een damesdek. Negen dominees op het carnaval, twee olijven en een bitter bos. en vier verliefde wolken in het blauw.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 16 stille nonnetjes op oude jaar. Twee aanstaande moeders en een oude vader. Veertienhonderd doppers in een blik. Negen hiks van iemand met de hik. En zeven babyfoto's op een schaal. ...zuigenleer... kamerleden op het toilet, ...zeven apen op een autopij... ...en twaalf Sinterklazen in de kamer...